Telecombedrijf KPN heeft in het derde kwartaal meer winst geboekt dan in dezelfde periode van het vorige jaar. De winst steeg met 12% tot 395 miljoen euro. Het betere resultaat is het gevolg van kostenbesparingen en het schrappen van banen. Verder zijn de prijzen verhoogd. Axo Nobel heeft in het derde kwartaal 197 miljoen euro winst gemaakt. Dat is 30% meer dan in dezelfde periode vorig jaar. De omzet van de grootste verfabrikant ter wereld daalde in het derde kwartaal met 10% tot ruim 3,5 miljard euro. In een toelichting zegt het bedrijf dat er nog geen tekenen zijn van een echt economisch herstel. Israël maakt het de Palestijnen op de westelijke Jordaanoever bijna onmogelijk om aan water te komen. Dat zegt de mensenrechtenorganisatie Amnesty International. Israël zou meer dan 80% van het water uit een belangrijke bron naar zijn nederzettingen pompen. Verder zou het de Palestijnen onmogelijk worden gemaakt om nieuwe waterputten te slaan, omdat Israël daar vergunningen voor moet afgeven. De ledenraad van de PvdA staat achter het verhogen van de AOW-leeftijd naar 67 jaar. Veel leden waren er niet van overtuigd dat in het plan de sterke schouders de zwaarste lasten zouden dragen. Maar de partij top kreeg toch de handen op elkaar. Het besluit van de ledenraad is niet bindend, maar weegt bij de Kamerfractie wel zwaar mee. In Maleisië zijn zeker 22 kinderen in een rivier gestort toen de hangbrug waarover ze liepen het begaf. Eén kind verdronk, twee worden nog vermist. De rest kon worden gered. De 50 meter lange hangbrug was gloednieuw. Volgens de autoriteiten hebben de steunbalken het begeven, mogelijk door een fout van de aannemer. De kinderen behoorden tot een groep scholieren die in de buurt van de brug op vakantie waren. Volgens een van hen begaf de brug het toen een paar kinderen op en neer gingen springen. Het weer vrijwel overal droog met af en toe zon. Het wordt zo'n 14 graden. Dit was het en.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 Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM. Op TV, radio en internet. ZFM. Met nu de herhaling van Zondag in Kermeland. Oh, Cover and I'm talking all So many things that I want to find. You know, I like my girls a little bit older. I just want to use your love tonight.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 And has one right Just what is there, and not some holy? Light.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 Is this how it's supposed to be? Ja, dat was Jack Johnson met Upside Down en daarvoor ja. nog Nathalie en Brooklyn met.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 Uh, ben ik op beide dagen aanwezig. Dus uh, als jullie nog langs zullen komen, dan kan ik ook daar nog de plekken jullie laten zien hoe het gaat. Oké, okay, prima. Dankjewel René Rood uh, ah. voor, deze, ja, voor deze toelichting van de fietsverlichtingacties op 31 oktober en 7 november. Wat? Zenders op een radio. Je blijft op de hoogte. Je blijft op de hoogte. Iedere zondag tot vijf uur.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 Pardon, Henk Pietersen, de basketballer, die uh, een uh, workshop zou geven van, uh, vier, van half vier tot half zes. Maar de clinic uh, duurt, uh, of die, die gaat wat later van start, want hij staat in de file bij de A9. Dus uh, wees niet getreurd, u kunt er nog heen, u bent nog niet te laat. Waarschijnlijk zal hij pas na vieren uh, ja, in Zandvoort zijn. En uh, ja, tussen vier en half vijf zal de clinic dan wel van start gaan. Nou, dit is Cluzo met Passie.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 Wel, door. maar als de vlinders sterven in je schoot, dan rijst de levensgrote vraag is de liefde minder groot, en het sprookje van de Prins op Twitte Paard. Is veel te vroeg voorbij, want de passie is bedaard. het doet pijn. Maar geef jezelf.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 Iets moois in het verschiet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 Nee, dat is absoluut niet het geval. Ze hadden in het midden van het winkelcentrum uh, zo'n open plek. En dan hadden ze een, een heel klein voetbaldingetje uh, uh, neergezet. Dat helemaal was afgeschermd, zodat de bal niet uh, weg kon, uh, kon vliegen. En uh, ja, daar was het hartstikke gezellig druk bij. Waren er uh, ook nog bekende Nederlanders, zeg maar? Uh, nee, het was uh, hoofdzakelijk allemaal ja, kleine kinderen die uh, om een beker uh, strijden. Er moesten uh, een potje van geloof ik een kwartier en uh, aan het einde van de dag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 A light, like it shine bright and listen to this Jump. I shouldn't have done is van Zie